De Israëlische minister van Defensie, Ehud Barak, verlaat de arbeidspartij en begint een nieuwe fractie. Dat heeft Barak in een brief van het parlement geschreven. De stap komt als een verrassing. Verwacht wordt dat vier andere regeringsleden met Barak meegaan. Barak blijft minister en premier Netanyahu kan dan nog steeds op een parlementaire meerderheid rekenen. Barak heeft forse kritiek vanuit de arbeidspartij, omdat de regering geen enkele vooruitgang boekt in de vredesonderhandelingen met de Palestijnen. De vroegere Haïtiaanse dictator Duvalier is onverwacht teruggekeerd in Haiti. Hij zegt dat hij gekomen is om te helpen. Duvalier leefde 25 jaar in ballingschap in Frankrijk. De dictator, die Baby Doc wordt genoemd, vluchtte in 1986 na weken van felle protesten. In Haiti kan hij worden vervolgd voor onder meer corruptie. Studenten en docenten voeren vanaf vandaag actie tegen de bezuinigingen op het hoger onderwijs. De acties beginnen in Utrecht, waar vandaag 24 uur lang college wordt gegeven en wordt gedebatteerd. Vrijdag is er een landelijke demonstratie in Den Haag. De betogers zijn vooral boos omdat er een boete komt voor te lang studeren. In Amsterdam is gisteren voor het eerst een homostel in de synagoge getrouwd. De huwelijksluiting was in de synagoge van de liberale Joodse gemeente. Voortaan kunnen homostellen in tien synagoges van die gemeente trouwen. Ze kregen vrijwel dezelfde ceremonie als heterostellen. Wereldwijd is het geen primeur. In de Verenigde Staten kunnen homo's in sommige synagoges ook trouwen. In Israël is dat nog niet mogelijk.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 ANWB Verkeersinformatie. Het was een normale maandagochtendspits... maar er zijn toch vrij veel aanrijdingen geweest. In totaal nog 132 kilometer file. We de opvallende zaken. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... tussen Knoopend Muiderberg en Blaakem staat nog 9 kilometer. Tijdlang was daar een rijstrook dicht. Bent u op weg naar Amersfoort, kunt u het beste, om u het beste omrijden over Almere... over de A6 en de A27... Ook een aanrijding op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn. Bij Twello nog 5 kilometer. Op de A27 Breda richting Utrecht tussen Hank en Nieuwendijk 4 kilometer. Ook dat was een aanrijding. Alle rijstroken zijn daar weer open. A28 Assen richting Groningen tussen Vries en Haringen 6, ki 6 kilometer na een aanrijding. Op de A35 Almodo richting Enschede bij knopen 6. En laatst is de A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Voorhout en Wassenaar 6 kilometer.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 Radio 1-journaal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Een hele goede morgen. het is vier minuten over negen. Nederland distributieland, nou dat is gelukt. We zijn een belangrijk doorvoerland, ook als het om wapens gaat. Hoort er zo meer over. Eerst naar een opmerkelijke stap van Ehud Barak. Ja, dat kwam wel als een grote verrassing vanochtend in de Israëlische politiek. Die Ehud Barak stapt uit de Arbeiderspartij. Maakt deels nog deel uit van de regering van Benjamin Netanyahu als minister van Defensie. Cosmodein Sander van Horen, uh, Sander, waarom verlaat hij zijn partij? Dat gaat hij op dit moment uitleggen. Want ik zie op de televisie dat hij gaat zitten in een zaaltje... Uh, achter een uh, grote batterij en dat hij daar gaat uitleggen waarom hij opstapt. Dus dat ga je later van me horen. De geruchten die al de hele morgen de ronde doen... die gaan erover dat hij het gerommel binnen zijn partij zat is. Uh, veel mensen die uh, zeggen... wat doet deze partij binnen deze rechtse regering die geen vrede wil? We zouden daar eigenlijk uit moeten stappen. Uh, een aantal mensen heeft de partij ook al verlaten. En daardoor is die partij zo verzwakt... dat Barak nu uh, een beetje lijkt op de rat die het zinkende schip verlaat. Hij denkt duidelijk dat hij het in zijn eentje... met een aantal volgelingen die hij meeneemt, dat hij het beter kan doen. Nou heeft de Linksarbeiderspartij steun gegeven... aan de rechtse coalitie van Netanjahu. Wat betekent ja. dit voor de coalitie? Nou ja, Barak wil daar duidelijk in blijven. Uh, denkt, wij hebben een aantal belangrijke beslissingen voor ons. En dan moeten we dus geen partij daarin hebben. Mijn eigen partij uh, die zo rumoerig is. En uh, dan kan ik dus beter alleen verder gaan. Hij lijkt, maar dat gaat hij waarschijnlijk op dit moment zeggen... Uh, geen enkele aanstalten te maken om die regering te verlaten. En daarmee kan die regering waarschijnlijk wel blijven zitten. als hij inderdaad een aantal volgelingen meeneemt... dan houdt die regering een kleine meerderheid. Zitten 120 mensen in de Kamer, zou die regering 66 mensen overhouden. Dus die regering die hoeft niet per se meteen te vallen. Maar heeft het wel consequenties voor de koers van die regering? Ja, natuurlijk, uh, sowieso moet uh, de balans opnieuw uh, gemaakt worden. En, en uh, kijk, als een partij kleiner wordt... dan word je dus meer afhankelijk van die andere partijen in de regering. Die rechtsere partijen. Dus daar zal zeker over gepraat worden. En kijk, Barak uh, wil die regering dus stabiliteit geven. En wat de echte consequenties zijn... Ja, dat weet je natuurlijk pas bij de volgende verkiezingen. Uh, zoals ik zei, die arbeidspartij die was door het rumoer... door de manier van leidinggeven van Barak... was die al heel erg verzwakt. En uh, Barak lijkt nu te denken, die arbeidspartij dat is uh, een lange historie, maar die komt nu ten einde. Ja, en in mijn eentje kan ik dat uh, beter doen. Dat denkt hij. En of dat zo is, ja, dat moet je dus afwachten bij de volgende verkiezingen. Ja, in ieder geval is hij dus uit de arbeiderspartij, arbeidspartij gestapt. Ehud Barak, Sander van Horen, jij volgt verder de persconferentie van hem, waarin hij nog eens precies uitlegt waarom hij dat gaat doen. En hoe hij dat verder gaat doen. Sander van Horen. Hij zit er nog bij. U hoort hem later Vandaag ongetwijfeld op radio 1. Dan naar een blunder van justitie dit weekend. Twee regisseurs zijn een opnameapparaat met een urenlang gesprek... met Arabist Hans Jansen kwijtgeraakt in de vliegtuig waarin ze zaten. Het gesprek ging over het contact dat Jansen met rechter Tom Schalke had... voorafgaand aan het proces van Geert Wilders. Meneer Jansen, goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u ervan dat justitie het opgenomen materiaal heeft laten slingeren in het vliegtuig? Want dat is wat er gebeurd is, hè? Ja, ik geloof dat het dat niet hoort. En uh, gelukkig heeft een uitgever dat, uh, met hoed in de hand... het bijgevonden voorwerp op, het schi op uh, Schiphol uh, terug weten te krijgen. Mm, wat wil de justitie van u weten? Nou, die wilde eigenlijk zo veel mogelijk details weten... over mijn ontmoeting met Schalken. Eigenlijk meer details dan ik zelf wist. En uh, ja, ze hadden ook allerlei andere vragen. Soms wat verbazingwekkend, zoals... Uh, hoe vaak publiceert u nou een boek? Dat vond ik eigenlijk wel grappig. Ik denk dat ik de eerste ben sinds de val van de muur... die door de politie zo'n vraag gesteld is. Ja, nou zijn die uh, rechercheurs, meneer Jansen, um, naar u afgereisd... want u zit in het buitenland. En we begrijpen omdat u um, dat doet vanwege bedreigingen. Uh, waar komen die bedreigingen nou, dat vandaan? Dat en met pensioen in de een gaat dan achter de graniën zitten... en de ander gaat onder de palmboom zitten hmm. en uh, gaat daar zitten tikken. En dat laatste is wat ik doe. Ja. Maar u bent dus niet vanwege bedreiging het land uitgegaan? Uh, nee. Hmm. Daar moest ik u lang over nadenken? Deporteren of mollen, nee. Wa waarom moest u daar zo lang over nadenken? Ah ja, laten we er een over op houden. Ik bedoel, dat is, uh, dat is toch duidelijk. Nee? Nou ja, jammer niet. Hmm. Oké. Okay. Nou, uh, dank dat u ons even te woord wilde staan, meneer Jansen. Des ja, ondanks. graag gedaan. Ja. Hans Jansen, vanuit het buitenland, uh, over uh, de blunnen van justitie... hebben dus een, een opnameapparaat met een gesprek met uh, Hans Jansen. Een zoek gemaakt, is een viertuigpleinig slingeren en uiteindelijk is het toch weer terechtgekomen. Tien over negen, dit is het NOS Radio 1 Wapens die via Nederland worden doorgevoerd... komen ongehinderd terecht in landen als Colombia, Sri Lanka en Cameroen. Verreweg de meeste wapens worden namelijk niet getoetst aan het wapenexportbeleid... meldt de campagne tegen wapenhandel. Van die campagne is Frank Slijper. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe kan dat dat wapens ongecontroleerd Nederland kunnen verlaten? Uh, dat kan omdat Nederland zich op het standpunt stelt dat het uh, niet uh, controle gaat doen voor uh, wapens die afkomstig zijn uit bevriende landen, EU of uh, NAVO-bondgenoten. En is dat opmerkelijk? Uh, nou ja, dat is in elk geval. Uh, uh... Opmerkelijk in die zin dat uh, een heleboel van die uh, Europese of NAVO-bondgenoten uh, op een heel andere manier wapenexporten behandelen als Nederland. Zo kwamen wij bijvoorbeeld de vrachtwapens tegen van, uh, uh, vanuit Tsjechië. 20.000 automatische wapens op weg naar Sri Lanka via de Rotterdamse haven. Die worden niet door Nederland uh, tegengehouden. En al helemaal niet uh, aan het uh, wapenexportbeleid onderworpen. Terwijl Nederland dat soort wapens zelf uh, nooit en nimmer zou exporteren. Mm, enig idee waarom Nederland dat niet doet? Is, is, is, is het tegen de wet? Nee. Uh... Dat wil zeggen, Nederland die heeft de mogelijkheid om dat te doen. Maar Nederland die, die doet dat liever niet. Ik vermoed dat daar ja, achter zit dat Nederland niet graag bondgenoten tegen, tegen het zere been schopt. En, en ja, bang is voor, voor diplomatieke consequenties: dat het gevoelig ligt. Is Nederland daarmee dan een uitzondering? Hoe gaan andere landen daarmee om? Uh, nou, een van de andere conclusies uh, van het rapport is dat er heel weinig zicht is op hoe dat in, in andere Europese landen gaat. En daarom uh, onze aanbeveling om dat meer te harmoniseren. Maar in het geval van, uh, van, van Duitsland uh, kwamen wij uh, wel uh, tegen dat, dat Duitsland uh, veel strenger is en, en wel degelijk uh, vergelijkbare transporten tegenhoudt als dat tegen uh, de Duitse uh, wapenexportregels is. Wat gaat er zo al door ons land heen aan wapens? Uh, dat, dat zijn uh, hele grote voorraden, uh, vuurwapens, uh, machinegeweren, uh, miljoenen, honderden miljoenen stuks uh, munitie. Uh, ja, veel, veel kleine wapens en munitie die echt op, op uh, massale schaal uh, via vooral de Rotterdamse haven uh, worden vervoerd. Want we spelen dus niet echt een grote rol als wapenexporteur, maar wel als ja, doorvoerland. Ja, nou ook wel als wapenexporteur, maar niet als exporteur van, van deze uh, kleine wapens. Maar inderdaad wel als, als doorvoerland. En, en is Nederland als doorvoerland dan extra geliefd omdat er hier niet gecontroleerd wordt? Uh, dat kan ik niet zeggen op basis van de gegevens die we hebben. Maar uh, ja, Nederland is natuurlijk uh, in de hele internationale handel een, een belangrijk uh... Distributieland. De Rotterdamse haven is een van de grootste van de wereld. En, en Schiphol, uh, idem dito, voor het uh, luchtvrachtvervoer. Uh, dus uh, ja, datzelfde gaat ook op voor, uh, voor het transporten van wapens. Dank u wel voor uw uitleg. Frank Slijper van de campagne tegen wapenhandel. Geen dank. Het is twaalf minuten over negen, excuses voor de slechte lijn. Hopen dat u het gesprek heeft meegekregen. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Wij moeten nog even praten over Timo de Bakker. Want uh, tja, als tenniser weet je dat je kunt verliezen, het hoort bij het spelletje, maar een nederlaag accepteren is toch de ene keer wat makkelijker dan de andere keer. Voor Timo de Bakker zal het even slikken zijn de komende dagen. In de eerste ronde van de Australian Open... stond hij tegen de als twaalfde geplaatste Fransman Monfies ruim voor. De eerste twee sets won hij met 7-6 en 6-2. ging goed. De derde stond hij zelfs met 5-2 voor. Nou, toen ging het alsnog mis. Monfils won drie sets op rij. 7-5, 6-2 en 6-1. De, ba de Bakker baalde als een stekker. Ja, veel frustratie. De eerste set kom ik goed weg. Maar ik denk wel dat ik na de eerste 4-5 games goed tennis laat zien en, uh, en ervoor ging. En dat werd uiteindelijk beloond. Ik speel een goede tweede set, hij en wat minder. En ook de derde set gaat gewoon uh, vrij voortvarend. En, uh, ja, daarna wordt het zwaar. Ik, uh, op 4-1 uh, verrek ik een beetje mijn lies denk ik. En uh, ja, vanaf dat moment uh, merk ik al dat het uh, in de rallies gewoon vrij moeilijk wordt. En ja, probeer ik er nog voor te gaan. Een lange game op 4-2 waar ik uh, uiteindelijk een paar keer goed serveer waardoor ik wegkom. Maar daarna met uitsfeer e gaat het toch mis en, uh, en daarna is het eigenlijk gewoon een beetje over. Wat gebeurde er nou precies in die uh, zesde game op dat punt wat je net beschrijft? Ja, ik, uh, ik voelde ineens een trek in mijn lies. Dus uh, ik denk dat hij een beetje verrekt is. En ja, dan trok ik daarna ook gewoon door naar, mijn, naar de rest van mijn been. En ik merkte gewoon dat het eigenlijk gewoon hoe lang het duurde, hoe erger het werd. Dus uh, ja, het hield eigenlijk vrij snel op mij. Zo'n moment, als je dat overkomt inderdaad met zo'n verrekking in je spier. Uh, je staat dan heel goed te spelen. Je staat eigenlijk bijna op de drempel van een tweede ronde. Is het dan nog zoiets van, uh, nou, ik, heb zo, ik zit zo in de flow van, uh, ik, kan, ik kan het uitbannen zo'n blessure. Ik, ik ga bang spelen en probeer zo'n wedstrijd er toch nog uit te slepen. Hoe, hoe lang het ook nog moet duren in zo'n derde set? Wat ik, wat ik net ook al zei, ik, uh, eigenlijk op de game op 4-2, die uh, vrij lang duurde. Daar ging ik er ook gewoon voor. Ik probeerde, ik ging vol voor, voor mijn zus. En uh, als ik een bal terug kreeg, ging ik er echt voor. Maar ja, op, op 5-3 was het, probeerde ik het ook. Maar uh, daar mis ik gewoon 2-3 balletjes. En dan houdt uh, ja, het gaan op. Hoe ernstig is uh, jullie sprituur? Heb je daar al enig idee van? Ik zou kijken hoe het morgen voelt. Uh, als het morgen echt nog stijf voelt, dan, uh, dan misschien even naar laten kijken. En uh, anders uh, even afwachten. Drie weken aan de andere kant van de wereld. Je bent uh, drie keer in de eerste ronde uitgeschakeld. Wat uh, hou je hier echt een rotgevoel over? Uh, ja, nee. Ik bedoel, de laatste week is... Uh, deze week is dus heel zuur. Maar uh, de eerste week speelde ik echt goed voor mijn gevoel. Vorige week was het een stuk minder. Maar op zich voel ik wel dat het beter gaat. Ik probeer aanvallen, te spelen. Ik probeer meer net op te zoeken. En op zich gaan die dingen beter alleen. Ja, als het de eerste week niet mee zit. En uh, nu dus ook niet echt. Dan houdt het op en dan, uh, dan uh, lig je de drie keer eerst ronde uit. Uh, dan is het nu zeer frustrerend en ben ik zeker niet happy. Maar uh, we zullen er weer door moeten. Nu rust houden en snel naar Nederland? Ja, dat is wel de bedoeling. Hoort zo duidelijk meer over Baby Doc. De verdreven dictator is na 25 jaar terug in Haiti. Eerste verkeersinformatie bij de AWB Jolande van der Velde. Het lijstje met de files wordt gelukkig al korter, 86 kilometer in totaal nog. Wat opvalt is de lange file nog op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Muiderslot en Bussum, 9 kilometer, dat had te maken met een aanrijding. Alle rijstroken zijn weer vrij. Verkeer richting Hilversum kan eventueel ook omrijden nog over Almere over de A6 en de A27. Een lange file op de A12 Arnhem richting Utrecht. Tussen Velendaal West en Driebergen 10 kilometer was een aanreding op de A28 richting Groningen. Tussen Vries en Haren nog drie kilometer. En langs en verder nog op de A44 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Voorhout en Wassenaar staat zes kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. 16 minuten over 9. Mark Robin Visser is in Utrecht al de hele ochtend... waar eh, zojuist een studiemarathon is begonnen. Ja, zeker. Er wordt gestudeerd als actiemiddel... tegen de bezuinigingen in het hoger onderwijs, ja. Mark Robin. Ja, en we hebben ook hoog bezoek, want uh, de voorzitter van het college van bestuur van de Universiteit Utrecht is hier ook, mevrouw uh, Yvonne van Rooij. Ja, nu kan ik me herinneren dat er in de jaren tachtig ook uh, ontzettend is gedemonstreerd tegen, uh, tegen bezuinigingen in het onderwijs. Gaan we nou weer een beetje uh, die kant op? Uh, nou, dat is heel lang geleden. De situatie was toen weer heel anders. Uh, ja, heel lang geleden. Ja, toen bestonden deze studenten nog niet. Nee. <laughs> maar uh, iedereen weet dat de sleutel tot meer studiesucces, sneller studeren... daar zijn wij ook voor, dat dat is intensiever... Onderwijs, meer begeleiding van studenten en eh, meer collegeuren. En het resultaat van de bezuinigingen zal zijn dat er honderden, zo niet duizenden eh, docenten bij universiteiten zullen moeten vertrekken, omdat we dat eenvoudig niet meer kunnen betalen. En dan is er geen sprake van intensivering van onderwijs. Verder, een belangrijk speerpunt voor de studenten kan ik me voorstellen... dat is die boete, hè, die boeteregeling ja. die er dreigt te komen. 3000 euro boete voor de studenten als ze te lang studeren. En ook 3000 voor de universiteit. Dat is met name, dat laatste is natuurlijk uh, echt uh, een... Uh, vermindering van het aantal docenten, vermindering van het onderwijs. En dat staat natuurlijk haaks op uh, studenten ondersteunen om zo snel mogelijk te studeren. Wij doen er alles aan om te zorgen dat studiesucces toeneemt. Dat moet ook in Nederland. Er wordt ook vaak te traag gestudeerd. Uh, opleidingen met te weinig studenten, die stoppen we. Omdat dat uh, te duur is. Die docenten kunnen beter ingezet worden bij grotere opleidingen. Hetzelfde geldt voor kleine cursussen, maar dan is er bij ons ook helemaal de rek uit en dan kan het nog maar van eh, de bezuiniging op één manier ingevuld worden en dat is minder docenten en dat vinden we buiten gewoon treurig, juist omdat kennis zo essentieel is voor de toekomst van onze samenleving. Ja, Yvonne van Rooij was dat, de voorzitter van het college van bestuur van de Universiteit Utrecht. We hebben haar horen zeggen dat de rek eruit is. Dat schreeuwt natuurlijk om een reactie uit Den Haag. We hebben nu aan de telefoon Anne Wil Lucas van de VVD, de onderwijswoordvoerder. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat is uw reactie als u mevrouw van Rooij zo hoort... Ja, ik ben het met mevrouw Van Rooij eens dat het, dat het best pittig zal zijn de komende jaren. Um, we willen heel erg graag investeren in het hoger onderwijs. Want er zijn veel problemen in het hoger onderwijs die aangepakt uh, moeten worden. Veel studenten maken de verkeerde studiekeuze. Um, en het Nederlands onderwijs is ook relatief duur vergeleken met het buitenland. Um, dus we, we willen investeren in het onderwijs. Daarvoor hebben we een agenda opgesteld. De commissie Veerman heeft daar aanbevelingen voor gedaan... Maar om die agenda goed uit te kunnen voeren is er geld nodig. En moet er dus eerst gekeken worden waar er bezuinigd kan worden in het onderwijs. Nou, daar hebben we verschillende opties zijn daarvoor uh, verkend. En je zou bijvoorbeeld het collegegeld kunnen verhogen zoals we dat in Engeland hebben gedaan. Je kunt studiefinanciering verlagen of omzetten in een lening. Uh, je kunt het aantal mensen dat gaat studeren uh, kun je inperken. Nou, daar hebben we allemaal niet voor gekozen. Er is gekozen voor, uh, om de langstudeerders aan te pakken. Ja, eigenlijk met als doel zodat de goede niet onder de kwade hoeven te leiden. Nou is het zo dat zich toch uh, een breed front lijkt zich af te tekenen tegen, tegen die plannen. Uh, aanstaande vrijdag een, een, een manifestatie in Den Haag waar ook 500 hoogleraren in TOGA worden verwacht. Uh, mevrouw Lucas, dat is nog nooit eerder vertoond. Nee, op zich is dat denk ik ook, ook was dat wel te verwachten, omdat je met deze langstudeerderregeling zowel een prikkel legt bij de studenten. Die gaan zeg maar 3.000 euro betalen als ze het te lang over hun studie doen. Maar je legt ook een prikkel bij die instellingen. Dus beide worden nu zeg maar geraakt door deze maatregel en daarom trekken ze denk ik ook heel eensgezind op in deze. Ja. Nou, ik heb hier een lang studeerder bij me, Max Patelsky, de organisator van de studiemarathon. Uh, Max, uh, wat vind jij ervan? Nou, ik kom sowieso niet op voor mijn eigen 3000 euro, maar ik kom op voor het hoger onderwijs natuurlijk. En als we daarnaar kijken, dan zien we inderdaad dat de universiteiten dadelijk geprikkeld worden... om studenten zo snel mogelijk tot doorheen te jagen met minder goed onderwijs. Dat zei Yvonne van Rooij ook al zojuist. En ik geloof dat we ons daar moeten op moeten richten. En dat we daar moeten constateren dat we wellicht ergens geld vandaan moeten halen voor het hoger onderwijs. Maar ons moeten realiseren... Dat we, ons, dat we dan investeren in de toekomst. Dat een euro nu in het onderwijs niet een euro is die weggegooid wordt. Ja, mevrouw Lucas? Nee, natuurlijk is dat geen euro die weggegooid wordt. Maar dat betekent ook niet dat we zeg maar, allemaal maar zo lang uh, over onze studie uh, kunnen doen als we, als we leuk vinden. Want dat is toch wel een beetje de cultuur die is ontstaan. Um, dat studeren uh, heel erg belangrijk is, dat onderschrijf ik volkomen. Maar dat betekent niet dat je ook van die studenten mag verwachten... dat ze uh, werk maken van hun studie... en dat ze zorgen dat ze binnen een redelijk uh, normale termijn klaar zijn. En de regeling die nu voor ligt... die geeft studenten al een jaar extra in hun bachelor en een jaar extra in hun master. Dus eigenlijk krijgen ze twee jaar extra de tijd dan de normale studieduur. En pas daarna gaat die boete in. Dus ik vind dat echt niet te veel gevraagd uh, van studenten... Uh, dat ze na... Twee jaar te lang over een studie hebben gedaan, het derde jaar zelf een grotere bijdrage gaan betalen. Nou ja, goed, als we kijken, hè, als we deze maatregelen in de context plaatsen, dan zien we al dat jarenlang er minder geld naar het hoger onderwijs gaat. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat als we nu al uh, kijken naar de huidige staat, we dan moeten constateren dat er veel mensen lang studeren. Dus we moeten niet kijken naar. Uh, wat, wat kunnen we alleen maar doen voor die langstudeerders, maar hoe moeten we dat in een grotere context plaatsen? En dan constateer ik dat er per student jarenlang minder geld naartoe is gegaan. En dan kan ik me heel goed voorstellen dat er meer langstudeerders zijn. Dus laten we wel wijzen, uh, het onderwijs heeft een bepaalde prikkel nodig. En dat is een positieve, kwalitatieve prikkel. Ik weet niet of het aantal langstudeerders te maken heeft um, met... Uh, het geld dat naar het onderwijs is gegaan. Wat er natuurlijk de, de afgelopen de jaren ontzettend, uh, op in is gezet... is dat we het aantal mensen wat kon gaan studeren wilden vergroten. Dus uh, de kwantiteit heeft eigenlijk centraal gestaan. Dus dat ben ik wel met je eens. Dat het nu ontzettend tijd is om te gaan investeren in die kwaliteit. De vraag is alleen of dat alleen maar kan door meer geld. Ik denk dat er de juist ook een mentaliteitsverandering nodig is. Dat studenten hun studie weer heel erg serieus moeten gaan nemen. En dat we ook van de instellingen vragen om meer kwaliteit te bieden. En daar is geld voor nodig inderdaad, dus daarom gaan we een investeringsagenda opstellen. En ja. die zal vanaf ja. 2014 gaan gelden. Maar eerst moet dat uh -huh. geld wel uh, boven tafel komen. En ik ben het wel uh, met de instellingen oh. ook eens dat het uh, zuur is dat je eerst moet gaan bezuinigen en pas daarna weer kunt investeren. Maar wij zien op dit moment geen andere manier om dat geld wel vrij te krijgen om te kunnen investeren op de lange termijn. Annabel Lucas van de VVD, ik geloof niet dat jullie het helemaal eens worden vanochtend. Hartelijk bedankt voor uw reactie. Uh, Max Patelski, succes met de studiemarathon. Op dit moment staat uh, mevrouw Jacqueline Kramer uh, voor, uh, voor het, in de collegezaal. En uh, ik ga mij vooral verheugen op het uh, college vannacht om kwart voor vier... over het groen oplichtende kwalletje. Daar was die weer. Familie. Ja. Oh. Het is bijna vijf voor half tien. Het is wel een collega. In Haiti is een oude bekende opgedoken. Ja, inderdaad, letterlijk opgedoken. De voormalig dictator Jean-Claude Duvalier, ook bekend als Baby Doc. Hij werd vannacht op het vliegveld van Port-au-Prince verwelkomd door een groepje aanhangers. Ja. En zij zijn blij met zijn komst. Verslaggever Hans-Jaap Melen, ze kent uh, Haiti goed. heeft een boek geschreven over de aardbeving van een jaar geleden. Is er uh, al vaak geweest. Binnenkort gaat hij ook weer naar Haiti. Hans-Jaap, goedemorgen. Goedemorgen. Werd hier überhaupt rekening mee gehouden... dat deze Jean-Claude Duvalier alias Baby Doc terug zou komen? Nou, door mij in ieder geval niet. Ik vond het echt een complete verrassing toen vanochtend in mijn bed belde om te zeggen dat uh, Baby Doc is teruggekeerd. Ja, een klein groepje aanhangers uh, wist het blijkbaar, maar um, ja, ik, ik ben er wel echt absoluut verbijsterd over. En uh, aan uh, Baby Doc is gevraagd ook van waarom ben je er? En toen zei hij, ja, waarom niet? Ja, ik kan wel een aantal dingen opnoemen, ja. waarom niet? Nou, inderdaad, laat u, laat u die paar <laughs> dingen even noemen. Hans-Japa is natuurlijk de zoon van Papadok, François ja. Duvalier, dictator, lange tijd. En toen zijn zoon, kun je hem nog eens schetsen? Ja, hij, hij nam het regime van zijn vader eigenlijk over. Hè, dat als heel wreed bekend stond met eigen milities die voor tienduizenden slachtoffers hadden gezorgd in Haiti. Een regime met harde hand. Nou, het is wel over ook vaak gezegd van, hij reageerde met een iets zachtere hand, maar ja, er waren nog steeds verdwijningen van mensen. Het ging economisch steeds slechter met Haiti en hij werd niet voor niks verdreven na massale betogingen, een beetje op de manier zoals Ben Ali in Tunesië is verdwenen. En... Um, ja, hij leefde sindsdien in Frankrijk, in ballingschap. Uh, hij kreeg het financieel steeds slechter. Op een gegeven moment, toevallig nog zelfs uh, net voor de aardbeving vorig jaar... was er heel veel gedoe om geblokkeerd geld, dat hij op rekeningen had staan. Uh, en dat nog steeds niet vrijgekomen is, want dat is waarschijnlijk gestolen geld van uh, de Haitianen. Nou ja... Um... Ik weet niet of hij rekening houdt met verjaring. Dat zou kunnen, dat hij voor bepaalde dingen niet meer kan worden aangeklaagd. Ja, er zijn nog steeds veel mensen in Haiti die hem wel iets willen aandoen. Hij zegt dat hij drie dagen blijft en vandaag een persconferentie zal geven. Kijk, na de vorige verkiezingen, vijf jaar geleden, had je Bisschop Tutu die naar Haiti kwam om te bemiddelen. Want Haiti zit op dit moment nog in een, uh, in een verkiezingstijd. Er is allemaal gedoe, er is nog geen tweede ronde... Uh, ook allemaal beschuldigingen over corruptie tijdens stemmen. En ik, ik denk dat het enige wat hij nog zou kunnen doen is proberen te bemiddelen. Maar dat is natuurlijk wel een buitengewoon merkwaardige bemiddelaar. Ja, ja en je zegt er zijn mensen die hem wat aan willen doen. Maar we horen ook wat mensen die toch blij zijn met zijn komst. Is, is hij populair in Haiti? Ja, kijk, elke gek krijgt zijn eigen fanclub, zeg ik ja. wel eens. Uh, en dat kan ook bij deze manier gewoon zo zijn. Uh, ik zag toen al, tot, ook tot mijn verbijstering bij mijn laatste bezoek, dat er op allerlei muren in Haiti stond. Welkom back, uh, Jean-Claude uh, Duvalier. En. Um ja, er is, er is nog een andere president, Aristide, die ook uh, een aantal jaren geleden verdreven is. Daar staan ook van dat soort leuzen op. Dus er werd nu ook al gespeculeerd, het kan ook krijgen we krijgen straks ook Aristide nog terug. Ja. Maar het, ik denk dat het heel slecht is, hè, voor Haiti dit soort zaken. Uh, het beeld dat deze merkwaardige man weer terugkeert, ook al is het misschien voor drie dagen. Want Haiti moet verder. Hè. Haiti moet uit die verkiezingstijd komen. De juist het, het verleden president vergeten. komen. Ja. Ja, en, en het beeld dat er weer zoveel gedoe is met ja, dubieuze figuren is niet goed voor het land. Uh, het land dat wacht op Amerikaans geld ook nog, maar dat komt niet. Omdat ja, zij zekerheden willen hebben dat het goed besteed wordt, dat het niet corrupt is. En ja, voor Haiti uh, lijkt het alleen maar steeds merkwaardiger te worden. Okay. Hans-Jaap Melis, dank dat je even wilde vertellen over uh, Dok en zijn terugkeer naar Haiti. We melden het net al even. Ehud Barak heeft in Israël uh, opeens zijn partij verlaten. De arbeiderspartij is hier uitgestapt. Hij heeft een korte verklaring afgegeven. Sander van Hoorn zat daar net na te luisteren. Kon u ook horen. Sander, je hebt nu even goed geluisterd en teruggeluisterd. Oh ja. Wat zei Barak er zelf over over zijn vertrek? dat hij een nieuwe beweging gaat uh, oprichten. En die heet uh, onafhankelijkheid, Atmaud. En uh, dat refereert aan Israëlische onafhankelijkheidsdag. Een belangrijke dag uh, in het Israëlische jaar. En uh, dat wil hij ook zijn, dat wil hij ook uitstralen. Hij uh, wil een middenpartij zijn, een Zionistische partij... En neemt dus een aantal ministers mee die met z'n allen delen... dat ze zeggen, stabiliteit in de huidige coalitie is belangrijk. En die partij van ons, de Arbeidspartij, die rommelde te veel. Te veel mensen die uh, dreigden op te stappen. En uh, nu hebben wij dat dus gedaan, een eigen beweging opgericht. En daardoor brengen we de regering Netanjahu stabiliteit. Uh, Netanjahu zelf gaat er ook vanuit gaat er van uit dat hij een kleine meerderheid zal behouden. En interessant is nog wel dat Netanjahu zelf de link legde met de vredesbesprekingen. Hij zei gisteren dat de Palestijnen, omdat die coalitie zo aan het rommelen was... Eh, omdat die arbeidspartij zo aan het rommelen was dat ze daardoor misschien dachten dat ze niet hoefden te onderhandelen. Nou ja, denkt dus nu te uh, zeggen... op het moment dat ik dus mijn coalitie weer op orde heb... kunnen we tenminste weer verder. Nou ja, Barak die is uit de arbeidspartij gestapt. Een bastion in de Israëlische politiek al sinds de oprichting. En uh, de commentatoren die gaan er een beetje van uit... dat die arbeidspartij nu uh, eigenlijk ten dode is opgeschreven. Hm. En Barak maakt dus een rukje van links naar het grote midden. Kun je wel zeggen, hè? denk ik. En hoopt Zeker. op meer stabiliteit op die manier. Sander van Horen met het laatste nieuws uit Israël. Onze correspondent hoor u. En zo zijn we aan het eind gekomen van dit NOS Radio 1 journaal. Voor deze ochtend, althans. Morgen zijn Marcel en ik er weer. Um, op deze zender gaan ook wij verder. Maar ook uh, de ook. Aljan de Zwart. Goedemorgen. Goedemorgen wat wat Lara. Ja, het Centraal Bureau voor de Statistiek presenteert zometeen de cijfers... van het ondernemingsklimaat in 2010. En dat ziet er best positief uit. Het kabinet en de ontwikkelingsorganisaties hebben ruzie. Want hulporganisatie ICO steunt Electronic Intifada. En dat is een internet dat bericht over de Palestijnse kwestie. En dat wil minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal niet hebben. En de beeldbuistelevisie moet verdwijnen uit bejaardentehuis... want die dingen zijn levensgevaarlijk... omdat oudere mensen een kleedje over hun toestel leggen. En dus yes. kan er brand uitbreken. Dat er meer straks in Karo. Goedemorgen Nederland, na het nieuws van half tien met Jan van der Putten. Radio 1, het NOS-journaal. Tunesië wacht met spanning op de presentatie van de nieuwe regering. Daarin zitten naar verwachtingen leden van het oude regime en van de oppositie. Premier Ganushi stuurt aan op een regering van nationale eenheid... om de tijd tot de verkiezingen te overbruggen. In Amsterdam zijn gisteren voor het eerst twee homo's getrouwd in een synagoge. De liberale Joodse gemeente heeft bepaald dat homo's voortaan in tien synagoges kunnen trouwen. Ze krijgen vrijwel dezelfde ceremonie als hetero's. In Israël is minister van Defensie Barak uit de Arbeidspartij gestapt. Samen met vier anderen vormt hij zijn eigen fractie. Onafhankelijk geheten, onafhankelijkheid geheten. Maar hij blijft wel lid van de regering. De regering Netanyahu houdt op die manier de meerderheid in het parlement. En Baby Doc is terug in Haiti. De vroegere dictator Jean-Claude Duvalier keerde onverwacht terug... nadat hij 25 jaar geleden in ballingschap ging in Frankrijk. Duvalier zegt dat hij terug is in Haiti om te helpen. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Er staat bij elkaar nog 38 kilometer file. Daarvan valt op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Er staat 9 kilometer tussen Muiderslot en Bussum. Bent u op weg naar Hilversum kunt u beter omrijden via Almere... over de A6 en de A27. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag... bij Zoetewouderijn Dijk nog 4 kilometer. En op de A12 Arnhem richting Utrecht... tussen Venenaal West en Maarn 8 kilometer.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 Minder faillissementen en meer startende ondernemers. Het CBS maakt zo de cijfers van het ondernemingsklimaat in 2010 bekend. Huisartsen fel tegen meldplicht, kindermishandeling. Kabinet- en ontwikkelingsorganisaties op ramkoers. Beeldbuistelevisies levensgevaarlijk in bejaardentehuizen. En het ochtendtumeur van Henk Westbroek. Het is bijna drie minuten over half tien. Dit is KRO. Goedemorgen, Nederland. Oh. Marielle Beers is vanochtend in Woensdrecht. Bij een uniek samenwerkingsverband tussen het particuliere bedrijfsleven en de gewone uh, onderwijsinstellingen. Zodat we in de toekomst perfect opgeleide onderhoudsmonteurs voor de luchtvaart krijgen. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgennedeland.nl. Beduidend minder faillissementen vorig jaar en juist veel meer startende kleine ondernemers. Het CBS komt vanochtend met de cijfers van het ondernemersklimaat in 2010. Goedemorgen Michiel Vergeer, hoofdeconoom van het CBS. Ja, goedemorgen. Ja, belangrijkste indicator voor economisch herstel is dan altijd wel weer het aantal faillissementen. En dat waren er dus beduidend minder dan in 2009? Jazeker, we hebben 10% minder bedrijven failliet zien gaan in 2010. Het waren in 2009 nog zo'n 7000. Nu halen we ongeveer 6300 failliete ondernemingen. Dus een daling van 10%. Dat is reden tot juichen. Juichen vind ik wat, uh, uh, ja, wat onjuiste benaming als er toch 6300 bedrijven over de kop gaan. Maar het wil wel zeggen dat het uh, beter gaat dan in 2009. In 2010 is duidelijk de economie in herstel. En dat heeft zich ook vertaald in veel minder faillissementen van bedrijven. En verder een groei in het aantal ZZP'ers. Het is duidelijk dat de hele arbeidsmarkt en ook de hele ondernemerschap... in opwaartse zin uh, in 2010 in beweging is gekomen. We zagen dat het aantal zelfstandige ondernemers flink is gestegen... in lijn met een trend die er al een aantal jaren is. Die trend is in 2010 weer fors opgepakt. En we zitten nu op meer dan 12 ondernemers uh, van de beroepsbevolking. En dan tellen we de boeren nog niet eens mee. En uh, dat is toch duidelijk een heel goed teken. Ja, is dat wel zo? Want je kunt natuurlijk ook zeggen... dat die mensen, die zzp'ers... Dus dus dat dat mensen zijn die ontslagen zijn en nu weer duurder worden ingehuurd. Dat blijft inderdaad altijd het punt van discussie. Want er zitten inderdaad zo'n 70.000 ZZP'ers meer dan een jaar geleden. En nu is het zo dat de meeste ZZP'ers ja, wel degelijk een tijdje meegaan. Dus een teken van dat ze ook wel degelijke ondernemingszin hebben en het risico aandurven. Maar er zitten er ook een aantal bij die natuurlijk als verkapte ondernemers zijn te beschouwen. Ja. Ik, ik formuleer het liefst zo. We hopen natuurlijk dat om die eh, zelfstandigen die begonnen zijn. Dat daar Willy Wortels bij zitten die Bill Gates gaan worden, dus een heel groot bedrijf gaan oprichten... maar dat is bepaald niet zeker. Nee, want je kunt ook zeggen uh, dat dat aantal ZZP's is toegenomen. Dat is mooi, het aantal faillissementen is minder... Uh, terwijl juist vaak die faillissementen voorkomen bij startende ondernemers. Jazeker, er gaan natuurlijk een flink aantal bedrijven, dus starten de bedrijven over de kop. Dat hoort bij ondernemerschap, risico nemen, ja. en een aantal slaagt en een aantal haalt het niet. Maar als we het over wat langere periode bekijken, zien we toch dat het aantal oprichtingen, dat is in 2010 duidelijk toegenomen, dat het groter is dan het aantal opheffingen. Dus er zijn duidelijk meer ondernemers in Nederland. Nou, optimistische klanken dus. Nog meer goed nieuws? Goed nieuws is bijvoorbeeld dat ook de werkloosheid in Nederland. We vergelijken het bij het ondernemingsklimaat met landen in, met het omringende buitenland. En ook met de grote andere industriële machten. Dan zien we dat werkloosheid in Nederland geweldig is meegevallen tijdens de crisis. En dat Nederland in Europa tot de landen hoort met de allerlaagste werkloosheid. We zijn ook op dat punt de crisis goed doorgekomen. Maar een ja, meer een minpuntje is dat we vandaag ook in kaart brengen. dat de uitgave van het bedrijfsleven aan RD. Ja, dat Nederland wat dat betreft niet op een goed spoor zit. We geven minder uit als percentage BBP dan andere landen. En bovendien zitten we nog op een dalende lijn. Uh, BBP? Dat is wat we met z'n allen verdienen, het bruto binnenlands product, de som van wat we met z'n allen verdienen. Nou, daar drukken we vaak ook onze economische eh, grootheden in uit. En dan zien we dat de uitgaven van R&D van het Nederlandse bedrijfsleven halen nog niet 1% daarvan. Terwijl in Europa dat gemiddeld 1,3% is. En in toplanden als Finland en Zweden zitten we zelfs boven de 2%. Nederlandse bedrijven blijven dus een beetje achter als het gaat om investeringen. Uh, ze doen het niet goed als we de meetlat uh, uh, bekijken voor de innovatie en in RD. En dan moeten we er toch ook in de toekomst van hebben van nieuwe producten. Ja, even voor de helderheid: wat is RD? Dat zijn uitgaven voor research en development, ja. oftewel onderzoek en ontwikkeling. Hoe kan het dat we het daar een beetje laten afweten? Ja, misschien, eh, dat is een voorstelling die niet uitgezocht is, maar wellicht laten we dat een klein beetje over aan de overheid en de universiteiten. Want we zien dat in Nederland relatief veel van die RD-uitgaven door de overheid en vooral ook door de universiteiten worden gedaan. Het bedrijfsleven zelf laat het een beetje afweten. Nou is het hartstikke fijn dat het aantal faillissementen dus terugloopt. Maar ja, goed, economische groei gaat natuurlijk ook altijd gepaard of wordt veroorzaakt door goed investeren. Jazeker, en investeringen die ze hebben in 2010 is het daar nog niet goed mee gegaan. Want investeringen hebben duidelijke terugslag gehad van de achterblijvende economie in 2009. En dat leidt er meestal toe, en dat is ook in 2010 gebeurd, dat investeringen achter zijn gebleven. En als we dan die cijfers van investeringen iets meer analyseren, valt op dat we wel weer meer in machines en computers investeren. Maar dat het om, als het gaat om nieuwbouw van gebouwen, kantoren en winkels, daar gaat het helemaal niet goed mee. En wat is dat dan? Is dat een angst, koudwatervrees? Uh, ook dat men natuurlijk een grote overcapaciteit heeft. Er staan nogal wat winkels en kantoren leeg. Ja. Er is ook erg veel gebouwd. Ja, Die investeringen draaien die, uh, op het ogenblik draaien die op een veel lagere pitje. Een van de redenen waarom de bouw in Nederland ja, toch nog geen mineur is. Het ministerie van Economische Zaken zet voor 2011... met name in op het versterken van de Nederlandse concurrentiepositie. Hoe was onze positie vorig jaar? Nou, onze concurrentiepositie eh, is toch altijd wel een aandachtspunt. Wij zijn relatief duur qua loonkosten, maar we zijn buitengewoon productief. En per saldo kunnen we dus concurreren, want in de uren dat we werken... zijn we dus heel productief. En waar staan we dan ongeveer, internationaal gezien? Dan staan we ongeveer in de middenmoot, maar het is wel zo... dat eh, hierbij de aandacht ook gevestigd kan worden op het feit... dat we relatief weinig werken, maar dat we dus heel productief zijn... op het moment eh, de uren dat we werken. Als we dus wat als doen... We meer ook zouden ook werken. Ja, ja als, we, als we meer zouden werken, dan zouden we uiteraard concurrerender zijn. Maar ja, we zijn nu eenmaal deeltijdkampioen in Europa ja. en in de wereld. Ja, ja oké, okay, hartelijk dank Michiel Vergeer, hoofdeconoom van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ik praat door met Loek Hermans, voorzitter van het MKB Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u heeft het gehoord. De groep ZZP'ers in Nederland is sterk aan het groeien. Wat vindt u daarvan? Ja, ik denk dat dat toch een nieuwe trend is, ook op de arbeidsmarkt, dat mensen uh, veel minder zeg maar, in vaste dienst willen zijn en veel meer ruimte willen hebben, ook voor zichzelf. Om uh, niet één, maar bijvoorbeeld meerdere werkgevers te hebben of meerdere mensen contact mee te sluiten. En dat zal ongetwijfeld ook te maken hebben met het feit dat nogal wat mensen door de economische crisis uh, zonder baan zijn gekomen en toen vervolgens voor zichzelf zijn begonnen. Ja, precies. Als u dit zo hoort, wat denkt u dan van het economische klimaat waarin wij nu verkeren? Ja, je hebt daar zo'n mooi woord voor, maar het is toch eigenlijk wel heel erg broos... He, het is nog heel dun en uh, dat betekent ook dat, uh, dat we in 2011 een heel belangrijk jaar zal gaan worden om te kijken of we die omslag ook daadwerkelijk kunnen gaan maken. Je ziet sectoren waar het heel erg goed gaat, maar je ziet ook sectoren, bijvoorbeeld als de bouw, waar het echt heel erg moeilijk is op dit moment. En dat daarvoor het kabinet ook uh, die maatregelen van die verlaagde btw heeft genomen, dat dat een stimulerend effect zou moeten hebben. U vindt dat we nog voorzichtig moeten zijn met al te optimistische geluiden dat laten horen? Ja, ik zou voorzichtig zijn. Kijk, we hoeven echt helemaal niet pessimistisch te zijn. Ik denk dat, dat we kunnen zien dat we het zeg maar, diepste dalpen van gehad lijken te hebben. Maar om nou meteen Hosanna te roepen en uh, te zeggen van we zijn er helemaal uit... dat vind ik erg vroeg. We zullen absoluut de komende periode altijd financiën op orde moeten brengen. Lonen moeten matigen, fors moeten matigen... om onze concurrentiepositie in opzichte van het buitenland verder te kunnen gaan versterken. Maar goed, 10% minder faillissementen. Uh, vorig jaar is dat, zijn dat de geluiden die u ook hoort uh, uit uw achterbank? Ja, ja, Ja, dat horen wij natuurlijk ook. Wij horen natuurlijk ook dat er minder faillissementen zijn. Maar ja, zoals ook de vorige spreker zei... 6700 op jaarbasis is nog steeds een heleboel. Is nog altijd flink, hè? Ja, ja, ja dat betekent dus 6700 maal een klein, klein verdriet wat er eigenlijk is. hè, Waar vaak ook een heleboel mensen bij betrokken zijn. Dus uh, die aantal faillissementen is een duidelijke indicatie. Maar ik denk ook een duidelijke indicatie is... dat er op dit moment zeg maar, in die bouw heel erg weinig gebeurt. En dat er weinig een research en development gebeurt. Ja, meneer Vergeer zegt net, er wordt weinig geïnvesteerd eigenlijk. Dat mag wel wat meer. Ja. En vooral in research. Ja. Ja, ja, nou ja, kijk, dat is het punt. Wanneer ga je investeren, dat doe je natuurlijk... op het moment dat je daar financieel ruimte voor hebt. En financieel ruimte heb je pas als je ziet dat je bedrijf mogelijkheden en kansen heeft, maar dat je ook ruimte kunt krijgen van de zijde van de banken. En uh, ja, dat is natuurlijk allemaal de discussie die we de afgelopen tijd gevoerd hebben. hebben we hebben gezien dat de banken hun kredietverleningen weer wat verbeteren zijn. En uh, ik mag hopen dat dat de komend jaar ook zal leiden tot meer nieuwe investeringen voor bedrijven, ook in allerlei nieuwe producten. Meneer Vergeer van het CBS zei net ook dat we een beetje in de middenmoot zitten voor wat betreft onze concurrentiepositie. Kan die verder verbeterd worden in uw ogen? En zo ja, hoe? Ja, dat kan op twee manieren. Uh, hij heeft, dacht ik, ook aangegeven. Het heeft te maken met het aantal uren dat we werken. In Nederland zijn we daar relatief vrij laag in. ten Opzichte van onze omringende landen. Zeker in de OESO, de, Europé of de, de, de Organisatie voor Economische Samenwerking. Zeg maar de westerse, de westerse landen. Maar je kunt het ook met name doen door te zorgen... als je kijkt naar de ontwikkeling van de, van de loonkosten in Nederland... de afgelopen jaren, afgelopen tien jaar... in vergelijking met Duitsland dan zijn wij bij de loonkosten zijn wij veel meer gestegen dan bijvoorbeeld de Duitsers. En daardoor hebben we ontzettend voordeel uit de markt geprijsd. Maar goed, dat blijft een heikel punt natuurlijk, hè? die onderhandelingen. Dat, dat gaat niet heel snel uh, omlaag waarschijnlijk. Dat zit er niet in. Nee, maar uh, wat gaat het om? Gaat het om uh, inkomen of gaat het om werk? En als het om werk gaat, is dat denk ik toch iets waar de vakbeweging altijd van zegt... dat heeft voorrang... Dan moeten ze daar bijvoorbeeld ook een keer inhoud aan gaan geven en zeggen laten we nou de komende jaren met elkaar op dat punt een stap terug doen. En zorgen dat we daarmee de concurrentiepositie van de Nederlandse bedrijven in Europa, maar ook in de wereld verder kunnen gaan verbeteren. Sectoren die het moeilijk hebben zijn worden dat al de bouw en ook de agrarische sector. Welke sectoren gaan wel heel goed? Nou, wat bijvoorbeeld goed gaat, is de, de, de handel, uh, uh, met name de tussenhandel. Je ziet bijvoorbeeld de haven Rotterdam, zie je heel goed gaan. Uh, daar het, je ziet langzaamaan dat transport en logistiek uh, weer beter op gang begint te komen. Uh, uh, je ziet dat ook op het gebied van de financiële dienstverlening... men weer langzaamaan weer wat meer vertrouwen begint te krijgen. Dat zijn sectoren waar het wel beter gaat... En uh, ja, uh, uh, waar we nog maar een heel weinig herstel zien bijvoorbeeld, is in de, in de detailhandel. Dat heeft te maken met het vertrouwen van de consumenten om dingen te kunnen gaan kopen. Nou, dat zijn allemaal elementen die bij elkaar van groot belang zijn. Ja, en op het moment dat er banen komen en mensen zien dat er werk is... dan zal het vertrouwen ook gaan toenemen. En werk krijg je alleen maar doordat je beter concurrent bent ten opzichte van het buitenland. Maar goed, we zijn dus op de goede weg. De bal is aan het rollen. We zijn, ja, we zijn op de goede weg, uh, zonder meer... Maar uh, nu tevreden achterover te gaan zitten en zeggen... het zal nu wel vanzelf verder gaan, daar zou ik absoluut niet voor in zijn. Hartelijk dank, Loek Hermans, voorzitter van MKB Nederland. Ranking de nieuws. De vraag van vandaag. Iedere dag behandelen wij een vraag naar aanleiding van nieuws... dat u in het bijzonder interesseert. Een vrouw uit Rijswijk staat op dit moment terecht voor de moord... op haar zeer welgestelde echtgenoot. Kun je eigenlijk nog erven van iemand als je veroordeeld bent... voor moord op deze persoon? Erfrechtadvocaat Koert Boshouwers met het antwoord. De, de wetgever heeft bepaald dat als iemand veroordeeld is voor zo'n feit... en dat het daar ook niet meer in hoger beroep kan... dat je dan onwaardig bent om nog iets te erven van de persoon die is omgebracht. Dus dat betekent dat hij of zij gewoon geen erfgenaam kan zijn. En dat betekent dus dat uh, de, de, de, de, waarschijnlijk de notaris zal moeten gaan kijken... wie in dat geval... Uh, nog kunnen erven van uh, de persoon die is overleden. Nou, dat zijn dan vaak de ouders of anders broers of zussen, neven en nichten. En ga zo maar verder. Maar degene die dan veroordeeld is, die kan niet erven van deze persoon. Als u nou een vraag heeft bij het nieuws, dan kunt u ons mailen. Goedemorgen Nederland@kro.nl voor uw minuut Ranking the News. Gaan we terug naar Woensdrecht. Want daar is Marielle Beers. In een gloednieuwe hangar. Hij wordt vanmiddag officieel geopend. Ze zijn nu de dus al allemaal netjes aan het neerzetten. Uh, maar als je dus naar die gloednieuwe hangar loopt, loop je eerst door een iets kleinere ruimte. En daar staan allemaal mannen, jongens, uh, in blauwe overalls te sleutelen aan allerlei onderdelen van hun vliegtuig. En één van hen, dat is Nick van Kranenbroek, die heb ik daar even uh, vandaan geplukt. Uh, want jij bent bijna klaar met je opleiding, hè? Ja, dat klopt. Wat uh, doe je? Ik ben uh, onderhoudstechnicus aan een vliegtuig. Uh, uh, je leert voornamelijk veel sleutelen aan vliegtuigen, zodat je in je latere leven kan je leren aan vliegtuigen sleutelen. En waarom wilde je dat zo graag? Uh, ja, ik wou een technische opleiding. En dit is een van de grootste opleidingen waar je een ruime keuze aan uh, ja, in, je, in je verdere leven. Je kan, alles kan je worden na deze opleiding. Dus het is heel ruim en heel interessant. Ga ik even door, want we hebben het over de opleiding naar de docent Jacob Ponsen van het ROC West-Brabant. Waarom is dit zo'n goede opleiding? Nou, ik denk dat dit zo'n goede opleiding is omdat het uh, real-life onderwijs is. Uh, mensen die hier uh, binnen in onze school sleutelen, die gaan laten bedrijfsleven in stage lopen. En die komen daar te werken aan uh, echte vliegtuigen. Ja, want ik dacht dus uh, dat dit gewoon een onderdeel van uh, Stork of van Fokker was, van de bedrijven die hier zitten. Maar u zegt, nee, dit is allemaal school. Dit is allemaal opleiding. Ja, dat klopt. Het is dus, uh, allemaal school. vallen onder ROC uh, West-Brabant. En uh, onze doelstelling is om het onderwijs dus uh, in een hoger perspectief ook te gaan uh, zetten. En daardoor hebben we ook uh, samenwerkingsverbanden met, uh, met andere ROC's, in Nederland uh, mbo luchtvaart uh, genaamd. Want je hoort heel vaak, uh, ja, er zijn toch weinig jongeren die kiezen voor techniek. Uh, we hebben nog geen problemen met de uh, toestroom van, uh, van jongeren in, in, in deze regio. Dus, uh, ja, we hebben er nog geen problemen mee. Dus er zijn genoeg studenten? We hebben nog uh, genoeg studenten, ja, klopt. Ja. Um, dan ga ik ook eventjes door, want het is een bijzondere opleiding. Het is, uh, het is, het is een particulier en een, uh, een gewoon normaal reguliere opleiding. En dat, dat, dat commerciële aspect, dat is het nieuwe aan deze opleiding. En Rob Philipsen weet daar alles van. Ja, het is, een, uh, het is een uniek concept. We doen het voor, de, uh, voor het bedrijfsleven, maar we moeten het ook met het bedrijfsleven doen. Die, uh, die opleidingsmarkt die is enorm, uh, vandaar dat we ook uh, commerciële activiteiten ontplooien. Uh, uh, afspraken maken met grote partijen zoals Boeing, uh, Eurocopter, Lockheed... Uh, om kennis en kunde naar binnen te halen, juist voor dat onderwijs wat, uh, wat noodzakelijk is. Zodat dus de, de, de student, als die klaar is, ook echt dat kan wat het bedrijfsleven van hem wil? Ja, correct. Um, een veelgehoorde klacht is dat het ROC-onderwijs niet helemaal aansluit op het bedrijfsleven. En dat willen we hier nou juist wel. De mensen die hier van school afkomen, die zouden naadloos het bedrijfsleven in kunnen. En daar zijn we hard aan het werk. En dat hebben we de OEM's, dus de fabrikanten die vliegtuigen maken, die helikopters maken, om die kennis en kunde in het onderwijs te laten vloeien. En de, de, die kennis, daar zit het wel goed mee hier, want uh, ik heb niet zoveel verstand van vliegtuigen. Maar ik zag hier een helikopter, ik zag een F-16, allerlei soorten uh, propellers. Dus dat betekent dat mensen die hier worden opgeleid, echt overal wel verstand van hebben. Dat klopt, ze hebben een hele brede basis. En, en na de brede basis gaan ze het eigenlijk specialiseren. Dat uh, kan dus uh, ook weer op deze nieuwe opleiding. Uh, tot zover, uh, ik hoop dat uh, de koffie bijna klaar is, want ik hoorde dat die werd ingeschonken hier. Vanuit Womstrecht was dat Marielle Beers. Straks kabinet- en ontwikkelingsorganisaties rollen bollend over straat. Maar nu eerst, beeldbuistelevisies. Levensgevaarlijk in bejaardentehuizen. Dat stelt de Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg, de NVBR. In België wil men de oude beeldbuis verbieden... nadat in 2009 negen doden zijn gevallen in een bejaardentehuis... door een in de brand gevlogen televisie. Goedemorgen. Um, met wie heb ik het genoegen? Ik spreek met Sheryl uh, Meijer. Ja, wat maakt die, uh, u bent van de NVBR. Wat maakt die oude beeldbuis zo gevaarlijk? Nou, wat maakt de oude beeldbuis zo uh, gevaarlijk? Als je er normaal mee omgaat, eigenlijk niet, uh, niet veel. Je moet alleen in de gaten houden dat die oude beeldbuistelevisies... die trekken nogal wat, wat stof aan. Ja. Plus het feit dat ze nogal wat warmte produceren. Dus als je de televisie gebruikt op een wijze waarop de warmte weg kan en dat er geen stof op, op eenhoping plaatsvindt... is er in feite niks aan de hand. Alleen de praktijk is anders. Er zijn in 2009 in België negen doden gevallen? Is dat in Nederland ook het geval eigenlijk geweest of niet? Uh, nee, in Nederland is dat uh, voor zover ik weet niet het uh, geval. Uh, CBS houdt dat ook niet uh, specifiek bij. Uh, branden in, in bianenhuizen en ook branden ten gevolge van, uh, van televisies. Uh, we weten alleen dat uh, in de, bij de woningbranden ongeveer 35% van de branden ontstaat... Door uh, elektrische apparatuur, waaronder dan de, uh, pc's, televisies, uh, wasmachines, drogers en dergelijke. Ja. Maar dat is niet alleen in bejaardenhuizen zo, toch? Nee, nee, dat is niet alleen zo bejaarder, in zo'n bejaardenhuis. Het, uh, het grote verschil met een bejaardenhuis is, is dat daar toch al veel al oudere televisies staan. Uh, dat men uh, geneigd is om uh, toch ook een, een kleedje op de televisie te, te leggen. Uh, televisies die zijn tegenwoordig niet meer uit. Ze zijn 24 uur aan. Want als ze niet aanstaan, staan ze wel op stand-by. Dus je hebt op een gegeven moment een combinatie van uh, warmteproductie, stof uh, die uh, op... In de binnenkant van de televisie verzameld wordt... Dus waardoor de warmte niet, niet weg kan. De warmte kan ook niet uit de kast. Met als gevolg dat je op enig moment een, een, een ontstaan van brand zou, zou kunnen krijgen. Maar goed, dat was 30, uh, 30 jaar geleden ook al het geval. Dus waarom trekken jullie dan nu aan de uh, alarmbel? Nee, al 30 jaar zijn we ook al, uh, al bezig om, uh, om dit te vertellen. Ja. En uh, de, de, met name de, de, de kleedjes. ja, de, dat zijn eigenlijk uh, de grote boosdoeners. Ja, en het feit dat er uh, nogal wat stof uh, in de televisie aanwezig uh, kan zijn. Dus u zegt eigenlijk goed schoonhouden en geen kleedjes over die beeldbuis. Het gaat, het gaat hier puur over beurs zijn. Men moet weten wat de risico's zijn van het gebruik van een beeldbuistelevisie. En als men op een gegeven moment de televisie van tijd tot tijd door een installateur laat schoonmaken... Uh, men stopt hem niet in een kast uh, waar de deurtjes van, uh, van dicht gaan en men stopt er ook geen kleedje op... dan zou er in principe niks aan de hand hoeven te zijn. Alleen de praktijk is op dit moment een beetje anders. En daarom proberen we in ieder geval ja. de mensen te wijzen op de ge gevaren... Van, uh, van verkeerd gebruik. Nou wil men in België een verbod, waarom ook niet een verbod in Nederland eigenlijk? Dan, uh, dan voorkom je het probleem gewoon, toch? Ja, dat klopt. Maar dat gaat ons een beetje te ver. We zijn in Nederland zitten wij in een proces van deregulering en daar passen geen extra regels bij. Wij zitten in een proces van deregulering? Ja. Dus dat betekent in feit dat wij uh, steeds minder uh, regels uh, willen hebben, dat wij steeds meer de nadruk leggen op uh, veiligheidsbeurs en verantwoordelijkheid bij de burger. Ja. Nou, daar past dit verhaal uh, perfect in. want het uh, wat we gaan doen is uh, een beroep doen op het uh, verantwoordelijkheidsgevoel van de burger. Uh, met als gevolg dat ze zelf maatregelen gaan, uh, gaan nemen. En dan niet alleen in de richting van uh, de bejaarden of de bonen van de van zorginstelling. Maar met name ook in de richting van de, van de directies. Ja, dat is natuurlijk allemaal leuk en aardig dat proces van deregulering. Maar zegt u niet eigenlijk we zouden hier ook gewoon een verbod moeten hebben. Dan voorkom je dit soort ellende. Nee, nee, nee, nee, nee. nee. Nee, zover willen we zeker niet, uh, niet gaan. We kunnen hetzelfde uh, effect kunnen wij bereiken op deze manier. En we denken dat het, uh, dat het net zo goed zal gaan als bij een, uh, bij een verbod. Oké. Okay. Um, zijn de verzorgingstehuizen en bejaarden, uh, tehuizen bewoners en beeldbuiskijkertjes uh, zich eigenlijk bewust van die gevaren? Heeft u daar een beeld van? Nee, blijkbaar zijn ze zich daar niet echt, uh, echt bewust van. Ik heb in de afgelopen periode wat, uh, wat reacties gehad. Ook uh, vanuit de richting van een aantal uh, zorginstellingen. En uh, men ziet daar het gevaar eigenlijk niet van in. En voor ons dus een reden om daar toch wat extra uh, effort in te, in te stoppen. Om, uh, om de mensen toch weer... Uh, um, ja, om, om ons weer attent te maken op de gevaren van, uh, van uh, beeldbuistelevisies. Nou ja, uh, doen we er eigenlijk maar gewoon uit als het even kan. Nou, dat zal eigenlijk het handigste zijn. Niet in de kast, geen kleedje erop en gewoon uit doen s'avonds. Oké, okay, hartelijk dank Charles Meijer. Hoofdveiligheid van de Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg. Dit is Radio 1. Goedemorgen, Nederland. Zes minuten voor tien. Partels, de brancheorganisatie van de ontwikkelingssamenwerkingsorganisaties, maakt zich zorgen over de opstelling van minister Uri Rosenthal. De minister van Buitenlandse Zaken zal de subsidie aan ontwikkelingsorganisatie Ico stopzetten als Ico niet stopt met het tegenwerken van de regering. Goedemorgen, Alexander Koonstam, directeur Partels. Goedemorgen. Waarom maakt u zich zo'n zorgen? Nou, het gaat me niet in de eerste plaats om deze kwestie. Um, ik weet ook niet of er dus meteen stopgezet wordt. Maar het gaat me dan meer om dat... ECO uh, naar verluidt niets doet wat tegen de wet is. Sterker nog, het gaat om standpunten waar Nederland uh, voor heeft gestemd. Standpunten van de VN-resoluties. En... Um, wat zorgelijker is, is dat zowel Rosenthal als ook de premier en meneer Rutte duidelijk hebben gemaakt dat wat hun betreft iedereen die ook maar iets doet wat ze niet bevalt op zo'n zelfde pittig gesprek kan rekenen over de subsidie. Dus het gaat niet om dit incident, maar om de bewegingsvrijheid van particuliere organisaties. Niet alleen de ontwikkelingssamenwerking, maar ook daarbuiten. Maar ja, wie, bepaalt, uh, wie betaalt bepaalt, hè, zegt men dan? Nou, volgens mij dat toch een beetje anders. Volgens mij betaalt de Nederlandse overheid geen subsidies aan maatschappelijke organisaties, of het nou over onderwijs gaat, of over een publieke omroep, eh, eh, of over de zorg, en ook niet over ontwikkelingssamenwerking. Be betaalt de, de staat die subsidies niet om eh, mensen te eh, instrueren wat ze moeten doen. Het gaat er juist om dat maatschappelijke organisaties en alle ledingen van de maatschappij een belangrijke meerwaarde hebben ten opzichte van de overheid. Dus juist dingen anders doen dan de overheid. Met overheidsgeld? Deels met de overheidsgeld. Want het gaat hier dus de minister ook niet eens om alleen maar het overheidsgeld. Want ICO doet dit met particulier geld, met donaties. Want ongeveer de helft van onze sector ja. uh, is particulier geld. Um, en dat maakt hem niet uit. Want dan zegt hij als zeszak, boekzak. Uh, iedereen die subsidies krijgt, die uh, moet opletten. Want uh, als het ons niet bevalt, dan, uh, nou, dan kan de subsidie misschien wel worden ingetrokken. Nou ja, goed. Je kunt natuurlijk ook zeggen, uh, de ontwikkelingsorganisatie ICO... om daar maar even naar ja. terug te keren... heeft 50.000 euro gedoneerd hè, aan Electronic Intifada. Een pro-Palestijnse website... Is dat wel aan ICO om zich met politiek te bemoeien? Ze moeten toch gewoon uh, uh, mensen die het moeilijk hebben helpen? Nou ja, mensen die het moeilijk hebben hebben dat natuurlijk om verschillende redenen. Hè? En een van de redenen is natuurlijk het, uh, het conflict in het Midden-Oosten. En, um, en nogmaals, ik ga niet specifiek op dat the thema in. Het gaat erom dat, Waarom uh, eigenlijk niet? Nou, ik dacht, we zouden daarin moeten gaan verdiepen. Ik bedoel, er zijn uh, oh ja. duizenden projecten en programma's die uh, onze lidorganisaties elke dag steunen. Ja, maar goed, dit is nou eenmaal de oorzaak van, uh, van de rel die is ontstaan. Nou, ja, dat is wel zo. Maar het gaat me niet om het incident, omdat het veel belangrijker is wat uh, met name de premier heeft gezegd over uh, waar alle maatschappelijke organisaties mee te maken hebben. En ik kan me voorstellen dat als de publieke omroep uh, eens een keertje iets roept, uh, of dat er iets geroepen wordt op de publieke omroep wat tegen uh, beleid ingaat van, van welke minister dan ook, dat we dan uh, ook zo'n incident uh, kunnen bijschrijven. Oh ja, nou goed, even terugkeren naar mijn vraag. Is het wel aan ontwikkelingsorganisaties om politieke bewegingen te steunen? Nou, als dat past in, um, uh, in, uh, in het programma van de Onzichtsorganisatie, zeker. Kijk, uh, er zijn natuurlijk genoeg um, uh, situaties waarin burgerbewegingen die zich verzetten tegen de overheid, op welke manier dan ook, of tegen een, een, een, een andere lokale of regionale macht, dat die het verdienen om steun te krijgen. Er zijn uh, een heleboel uh, gevallen waarin je dat zo kunt bedenken, en waar tegen de Nederlandse regering volgens mij ook geen enkel bezwaar zou hebben. Maar goed, vraag is ook natuurlijk hoe gaat dit nu verder? Want, uh, ja, meneer Rosetar heeft gezegd, uh, ja. nou, ik ga jullie gewoon korten. Althans, zeggen ik ook En uh, de, Vrouw, ik de gemoederen zijn, zijn verheerd op dit moment. Ja, hij zegt iedereen die, die, die ook maar iets doet voor tegen beleid ingaat moet oppassen. Dus hij gaat verder nog. En uh, Ik denk niet dat hij meteen gaat korten, maar ik denk wel dat het belangrijk is... dat we een gesprek aangaan. Overigens niet zozeer met minister Roosentaal maar met de staatssecretaris... Kralper. Ja, die is natuurlijk verantwoordelijk. Wij, wij hebben natuurlijk ook om een reactie gevraagd. Uh, daar was hij niet toe in staat op dit moment. Uh, nou goed, we zullen zien hoe het afloopt. Jullie gaan weer om de tafel. Alexander Koonstam, directeur Partos. Hartelijk dank voor deze toelichting. Wij gaan naar het nieuws van 10 uur. En daarna zijn we bij u terug met uh, De Bever. Het gaat goed met hem in Nederland...